Luister, Primo. Als ik straks schitter in die rechtszaal, dan gaat die zaak vanzelf weer rollen. Mag ik jou even laten zien wat ik in gedachten had voor Als ik Moet Getuigen? Je doet maar. Oké. Okay. Muziek! <middels> nou, ik zit in dat getuigenbankje, werp de jury een verleidelijke blik toe, en dan slaat mijn benen over elkaar zo ongeveer. Had Veldhaas straks en dan, als hersen me verhoort, dan doe ik iets als... Oh, en als hij gaat schreeuwen, begin ik als een gek te beven. Oh, nee, alsjeblieft! Dat ja, Als wel maar straks gedaan! De... Kijk hoe zij acteert! Jeugend, krikkeleert! En na afloopbaar, recht en trouwens zit te de ja! Aflopen. En dan doe ik opeens of het allemaal veel te machtig wordt. Lekker theatraal dus! Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. En ineens, heb ik een hele droge, ik, heeft er iemand een glaasje water voor me? Als wel maar Embers vol. Maar ik heb geen zakdoek. Die moet ik dus aan jou vragen. Ontroerend, hè? En dan, dan sta ik langzaam op. En probeer te lopen. Maar ik kan niet meer. Dus ik strompel. En ik strompel. En ik strompel. En ik strompel. En, stromp en uiteindelijk val ik vlak.